...wordt verminderd. Dat is een... Er ligt een hele duidelijke motie, die hebben we hier met elkaar aangenomen. Er ligt een hele duidelijke uitspraak van de wethouders, tonen en demmers van 31 mei. En dan worden we nu geconfronteerd met een soort van salami-tactiek... ...die hierop losgelaten wordt om te zeggen van... ...dan gaan we eerst dat doen en dat doen... ...terwijl er geen terugkeer naar de oude situatie mogelijk is. Ik vind het beschamend te moeten constateren dat de wethouder met dit voordeel, voordeel komt. En ik kan me absoluut niet voorstellen dat er partijen zijn... die het eens kunnen zijn met de besluitvorming van, van de wet, of het voorstel van de wethouder... omdat dat gewoon indruist in, tegen het democratisch principe... wat we elkaar, hier met elkaar hebben afgesproken in de eerste motie. Ik vind het schokkend wat D66 doet. Ik vind het schokkend wat meneer Veldwits doet. Meneer ja, voorzitter, ik hoop dat meneer Wimsen dit wat terugneemt... want ik vind het totaal niet schokkend... Daarnaast, uh, misschien moeten we u dan even. Nee, helemaal innemen. niks terug. Misschien moeten we... Nou, ik zou het op zich wel fijn vinden als u me in ieder geval eventjes laat uitpraten, meneer Bins. Nee, ja, misschien... Dank u wel, meneer de voorzitter. Waar het mij om gaat in dit principe is dat wij heel duidelijk zijn geweest wat de mening is. Uh, daarnaast uh, is het democratische proces zoals het democratische proces is. Ik kan u wel even meenemen over wat moties inhouden en wat voor uh, uh, regelgeving je dan meeneemt en wat dat dan inhoudt voor dat democratieproces. proces. Maar dat zal ik dan hier niet doen, want dan duurt het waarschijnlijk iets te lang. U weet wat we van vinden en ik hoop echt met recht dat u uh, uw uh, mening daarover terughoudt. En de volgende keer ook maar even laat uitspreken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ik Kijk nog even rond. Iemand in eerste termijn? Goed. Portefijen houdt tonen. U heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. D66 en uh, de heer Veldhuis, die hebben uh, steun betuigd aan datgene wat wij... In de mededeling van 25 oktober aan u hebben gemeld. Uh, overigens, mededelingen die gedaan zijn in deze zijn college-mededelingen. Daar staan er wel mijn naam in op als verantwoordelijk portfeuille. Maar het zijn wel besluiten die een college neemt. <kliek> Dat even vooraf. Um, ja, de heer Berens uh, is met uh, stomheid geslagen. De heer Hendricks uh, heeft daar ook een aardig uh, partijtje over meegeblazen... Uh, op aan de hand van de motie die uh, hij heeft, uh, net heeft ingediend. Um, terwijl wij toch vanuit een hele andere optiek deze mededeling hebben gemaakt. Namelijk laten we gewoon indachtig datgene wat we moeten doen... namelijk het beleid uitvoeren wat de Raad heeft vastgesteld... om daar dan ook zo goed als mogelijk mee aan de slag te gaan. En uh, dan hebben we gedacht bij onszelf... ja. Het kan misschien wat langer duren voordat we dat hele verbeterplan uh, gereed hebben. Mede trouwens ook in het licht van datgene wat er nog niet zo lang geleden bestuurlijk is gebeurd. Uh, en dan leek dit ons een heel, aardig, een heel aardige tussenfase. Want wat hebben we gezegd? Uh, in afwachting van de definitieve parkeeroplossing gaan we, uh, middel, uh, gaan we tussentijds een tijdelijke oplossing uh, daarvoor zoeken... En die tijdelijke oplossing blijft net zo lang in stand totdat de definitieve oplossing is gevonden. Nou zei de heer Beersen net uh, iets wonderlijks. Um, en dat is iets wat ik ook al proefde uh, toen uh, de eerste motie werd ingediend. Hij zei namelijk niet van uh, we gaan uh, eerst wachten op een heel goed plan en dan ga je dat daarna pas uitvoeren. Nee, hij had het over er is geen mogelijkheid om terug te draaien. En dat vond hij schokkend. Met andere woorden, klaarblijkelijk is de heer Berendsen en waarschijnlijk ook de VVD van mening... dat het bestemmingsplan op dat onderdeel toch niet zou moeten worden uitgevoerd. En uh, dan ligt de vraag voor, wat wil deze raad nu? Wil deze raad nu dat het besluit wat ooit genomen is... waardoor de raad op democratische wijze tot stand gekomen is... wat bij herhaling aan de orde is geweest in de afgelopen jaren, wil de raad dat nu nog wel of niet uitgevoerd hebben? Want ik denk dat dat dan de voorliggende vraag is. Meneer Toonen, u heeft een interruptie. Nee, nee voorzitter, dat is niet de vraag die voor ligt. Want die discussie hebben we nou op de 23 mei gevoerd. En toen heeft deze raad in een ruime meerderheid gezegd... wij willen eerst een plan... En dan past uh, die ontwikkeling van het zwarte veld tot een parkje. En dan kan de wethouder nu weer met argumenten komen van... ja, een afwachting van definitieve oplossingen. Gaan we tijdelijke oplossingen nemen? Nee, de motie was heel duidelijk. Eerst een definitief plan en dan verder gaan. Ja, voorzitter. Um, in de eerste plaats was het een motie en geen amendement. Uh, en u weet welke verschillende strekkingen amendementen en moties hebben. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats... Uh, wij zijn bezig met de motie uit te voeren. En het is een tussenstap. En het lijkt mij... Uh, het lijkt mij absoluut niet... In strijd met datgene wat... Uh, wat de raad in meerderheid... Op, uh, op 31 mei heeft gezegd. Of heer, uh, wat was het? In maart heeft gezegd. Uh, maar het is een... Voortbouwen op. Anticiperend op. Kijkend naar de, naar de huidige situatie. En dan zeggen we... nou. Het lijkt ons goed dat we deze tussenstap in de uitvoering van de motie uh, gaan zetten. En uh, klaarblijkelijk uh, is, uh, is een deel van de raad, ik hoop een minderheidsdeel, uh, het daar niet mee eens. Uh, wij vonden het als college een zeer legitieme, we hebben, uit, we hebben er uitgebreid overleg over gehad, juist ook met de portefeuille financiën. Uh, ...die, uh, wat er, gaat, uh, wat er werd gesproken over de parkeergarage... ...ja, daar wordt een tijdelijke maatregel achter de slagboom... ...is de bevoegdheid van het college om te handelen... ...die gebruiken wij om uh, een aantal plekken te reserveren... ...af te zonderen ten behoeve van bewoners van, van die buurt... ...en alle bewoners die daar uh, een parkeervergunning hebben... ...die kunnen uh, daar gebruik van maken... ...tot een maximum van het aantal plaatsen dat weggehaald wordt, 43... Dus in die zin wordt er, uh, en, als, en als de garage wat dat betreft vol is... dan moet er, als het goed is op de straat, meer dan voldoende plekken zijn. Want of de 43 nou op het zwarte veld staan of in de garage staan... op een gegeven moment is of het zwarte veld vol of de garage is vol. Dus dat maakt geen verschil. Dus dat maakt geen verschil. En uh, ja, voorzitter, dus uh, de motie uh, die... Uh, krijgt u in ieder geval van de kant van het college geen steun. Goed, dank u wel. Meneer Berensen, u wilde een vraag ter verduidelijking stellen? Nou, ik wil even ingaan op de opmerking van, uh, van de portefeuillehouder. Dat, dat hij... kan ook in tweede termijn, hè? Ja, in derde Urensson, termijn ook waarschijnlijk. Vraag ter verduidelijking? Nee voorzitter, ik heb een ander punt en dat is um, eerder een punt van orde. We hebben het eerder deze avond gehad over het feit dat er gezegd werd dat uh, zaken werden afgeserveerd. Mm -hmm. uh, dat dat niet passend was. Ik vind het ook niet passend als de wethouder een betoog begint. En daarbij uh, aanhaalt wat hier heer Berends zegt en vervolgens ook aangeeft dat er hier door een partij een toontje wordt meegeblazen. Dat vind ik van dezelfde orde. Nou, ik heb, hem, ik heb hem laten gaan, mevrouw Geurendsson, omdat ik vond dat meneer Hendricks hem stevig neerzette. Dat mag. En meneer Berensen ging daar nog een keer overheen. Met stevige woorden, dan mag u ook van het college verwachten dat er in die zin ook duidelijk wordt gereageerd. Nogmaals, het zijn niet mijn woorden. Ik zou ze ook niet gebruiken. Het voegt ook weinig aan de inhoud toe, Daar ben ik volstrekt met u eens. Maar hier heb ik de balans gezocht. En ik vond alle drie de mannen die ik net heb genoemd stevig. En dan mag u wel eens een compliment beschouwen, maar met het woord onnodig erbij niet. Dat is de reden waarom ik hem even heb laten gaan. We gaan in tweede termijn. Meneer Betters, Ja, dank u wel voorzitter. Het CDA steunt een actieve wethouder die handelt in het belang van de bewoners daar. En die er dus voor zorgt, meneer Hendricks, dat de parkeergarage niet leeg wordt. Maar wat meer gevuld gaat worden. CDA was de vorige keer ook duidelijk in de vergaderingen. Wij uh, uh, hebben gezegd dat je een bestemmingsplan gemaakt hebt waarin bepaalde consequenties uh, stonden. Wij hebben gevraagd om te kijken naar uh, maatregelen. Nou, deze maatregelen die genomen worden, dat is gewoon prima... En dat is een wethouder die achterover in zijn stoel blijft uh, hangen. Maar die doet wat. Dus wij steunen dit van harte. Mevrouw Van der Veld. Ik wil eigenlijk even reageren op wat het CDA net zegt: u bent blij dat die garage vol raakt. Mag ik vragen waarom u daar blij mee bent? Meneer Metters. Want u wordt er namelijk geen cent rijker van. Wist ja, u dat? Mevrouw... Meneer Niet Meneer een, Meneer Meneer een dubbeltje. Mevrouw Meneer Meneer Meneer Meneer van, van der Veld, het is duidelijk. Meneer Metters. Het zijn meer inkomsten en hoeven we minder geld bij te leggen, mevrouw. Hoezo meer inkomsten? De mensen gaan 80 euro per jaar betalen en mogen daarvoor in de garage staan. Bewoners betalen 100 euro per maand van het Louis-Davidskwartier. Dus sorry hoor, ik weet niet wat u daar gunstig aan vindt. Nee, als dat... Tot slot. Ja, dat is goed, voorzitter, want ik moet het inderdaad anders formuleren. Als dat uw punt is... Uh, het is een tijdelijke maatregel. Dat staat heel duidelijk in de mededeling die hier uh, gedaan is. Ik heb de vertrouwen in dat het een tijdelijke maatregel is... en dat de wethouder bij zijn definitieve plannen tot een andere uh, financiële situatie komt. Maar u heeft gelijk dat het geen extra inkomsten zijn, maar het staat nu niet meer leeg. Goed. Anderen nog in tweede termijn. U hoeft het niet eens te worden met elkaar, dames en heren. U hoeft het echt niet eens te worden met elkaar. Dat zien we wel in de stemming. De argumenten zijn gewisseld. Meneer Berendsen, tweede termijn. Ja, ik wil toch nog wel even weer terugkomen op de opmerking van uh, meneer Tonen. Want ik denk dat wat hij, uh, hoe hij mij citeerde dat dat volstrekt onjuist was. Uh, ik, vind het, ik vind het schokkend en ik blijf het schokkend vinden dat er een motie ligt... Eh, waarin heel duidelijke afspraken gemaakt worden ten aanzien van de vervolgheid van acties. Ja, eerst het parkeerprobleem oplossen en daarna zeg maar, het zwarte veld omplanten om, om naar weet ik veel wat het dan precies moet worden. En daar gaat het om. Die motie hebben we aangenomen. Dat is een democratisch proces en dat kan meneer... Uh, uh, Hermsen, Hermsen kan, dat, kan het daar niet mee eens zijn, maar dat is wel de procedure. En als we dan een college hebben wat voorstaat transparant en open te zijn, dan zeg ik van sorry, maar dit kan dan niet. En ik, vind het, en ik neem het u kwalijk dat u met dit voorstel komt en dat kunt u mij niet afnemen. Ik vind het niet passend en dat past niet in de wijze waarop wij hier met, met elkaar in deze raad om zouden moeten gaan. En Dank dat u wel dan, meneer Berendserck. Voorzitter. Iemand anders in tweede termijn. Nou, niet zozeer, te maar wel ter, re, ter reactie. Uh, het feit dat u zegt dat de D66 dit geen democratisch proces vindt... vind ik buitengewoon schokkend. Dat wil ik u even meegeven, want dat slaat natuurlijk nergens op. Um, en daarnaast, uh, we kunnen het echt ontzettend lang hebben... over hoe democratie werkt, wat amendementen zijn... Meneer Heerlmsen, hou op met die flauwe kul, want daar hey, zit ik niet op te Kom op. Meneer Berendsen, u heeft niet het woord. We hebben hier... Ook het respect naar elkaar om gewoon te luisteren. U hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Meneer Hemsen. Ik denk dat de reactie van de heer Berends al genoemd zegt over dit onderwerp, meneer. Tweede termijn. Tweede termijn. Ik zag iemand nog met zijn vinger. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik kan het vrij kort houden. De wethouder probeert de motie te interpreteren op een bepaalde manier. En hij zegt ook van we zijn hem aan het uitvoeren. Nou, voor mij is duidelijk met de indiening van deze tweede motie dat geval eh, nou de indieners van deze motie, en ik hoop straks een meerderheid van de raad, die interpretatie niet steunen... en het houden bij de oorspronkelijke interpretatie eerst een definitief plan en dan pas eventueel herontwikkeling. Dank u wel, meneer Hendricks, voor deze bondige tweede termijn. Complimenten. Ik kijk even rond. Iemand anders nog, want ik wil namelijk niet een herhaling uh, portefijl Ik heb geen vragen aan u gehoord nee, en uh, u was volgens mij volledig in eerste termijn. Dan gaan we naar het stemmen. En dat stemmen mag bij hand opsteken. Wie is voor de motie Zwarteveld zoals ingediend? Bij hand opsteken, graag. Voor zijn de fracties van GBZ, OPZ, VVD en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van het CDA, Partij Velveets, Partij OPZ1, D66 ...en Partij van de Arbeid. Mevrouw de Griffier, u heeft meegerekend. Er zijn negen stemmen voor en acht tegen. Daarmee is de motie aangenomen. Ja? Klopt. Goed, daarmee is dit onderwerp, dames en heren, behandeld. We gaan naar agenda punt 10, de lijst van ingekomen post. Zijn er nog vragen wat u betreft over de wijze van afdoening? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Al dus besloten. Dan agenda punt 11, de verslagen van de vergaderingen van dames en heren. Vergaderingen van 30 en 31 oktober en 1 november... Inclusief het besloten gedeelte te zijn geen opmerkingen van uw kant gekomen, laatste kans. Dan worden ze vastgesteld met dankzegging aan de griffie en de notulist. Dat betekent dat ik tot sluiting van deze vergadering overga. Ik meld u dat ik niet naar de gebruikelijke borrel ga. Niet omdat ik deze vergadering niet prettig of ontspannen vond. Maar omdat ik naar mijn echtgenote ga die dan nog drie kwartier met haar haar verjaardag kan vieren. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng, wens u wel thuis. You know it's wow. true. I promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? You say it's us, and I'll agree. You that's what I like. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change. We can't pray for sunny weather, but that won't stop the rain. Feeling like you got no place to run, I could be your center till it's done. We can't make this last forever.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 Well, is it he here? I look in the drugstore. is it he here? No, he don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the pin Drogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door een deur. Maar minnaar zonder kleur. Ik voel me zo alleen. Leve dagen zonder klagen glijden ongemerkt voorbij. We doen alsof ze niet bestaan. Waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden.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 Die dromen, ons ontnomen Allang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid of is er slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht Opnieuw beginnen, je weer beminnen Mijn fantasie slaat veel te vaak op hoor Er zijn redenen in overvloed Maar we hebben niet de moed Hoe houden we dit vol? We hebben woord.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 de hartstocht is geblust Geef me raad, vertel me wat te doen Zal ik ooit nog dromen Net als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 It's hate to get smarter Don't need to deny the hurt